Goedemiddag allemaal. Hey, het is nog niet genoemd, maar het is vandaag Moederdag. En um, voor sommigen van ons is dat een feestelijke dag. En misschien ben je wel verrast met een ontbijtje op bed. Of heb je van die mooie knutsels uh, gekregen vandaag. Maar voor sommigen van ons is het ook best wel een moeilijke dag. Omdat je moeder al overleden is omdat je moeder heel ver weg woont. Omdat je je moeder al jaren niet gezien hebt. Of omdat je ongewild kinderloos bent. Omdat je nog single bent. Dus het is een feestdag en misschien ook wel een hele moeilijke dag. En misschien heb je geen kinderen. Maar je hebt wel heel veel geestelijke kinderen. Omdat je mensen over Jezus hebt verteld. Die tot geloof gekomen zijn. Dus of je nu moeder bent of dochter. Ik wil jullie eren... en zegenen... in Jezus' naam... en een applaus... en ik ga niet over Moederdag spreken... dan weet je dat... want... ik ga over... het laatste deel... van onze twaalfdelige serie... Happiness ga ik spreken... ja, we zijn bij het eind gekomen... dames en heren... voor sommigen is dat een opluchting... Linda zei van de week tegen mij, nu al. Maar um, voor degenen die een tijdje niet geweest zijn, of voor het eerst hier zijn vandaag, we zijn de afgelopen twaalf weken, hebben we de bergreden bekeken van Jezus. Uh, hoofdstuk 5, 6 en 7 van het Evangelie naar Matthäus, waarin Jezus eigenlijk in één lange toespraak beschrijft hoe je nou echt gelukkig wordt. Het gelukkige leven. Daarom hebben we het ook happiness genoemd. Een leven waarin je niet op jezelf gericht bent, maar op God en op de ander. Een leven vol vrede en blijdschap en gerechtigheid. Een leven kort samengevat in het Koninkrijk van God. Nou, laten we snel kijken wat Jezus ons als uitsmijter meegeeft in die laatste woorden van de bergrede In Matthäus 7. Vers 24 tot uh, 8, vers 1. Je kunt die je Bijbel mee lezen. We lezen uit de MBV-vertaling. of je app, op je telefoon. Daar staat het volgende: Jezus zegt het volgende: Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstormen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, een dwaasman, andere vertaling: die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstormen zwollen en de stormen opstaken, en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stort het in en er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet Zoals hun schrift geleerde. Hij daalde de berg af. En grote mensenmassa's volgden hem. Nou, Jezus vertelt hier een verhaal over twee mannen. En op het eerste gezicht lijken deze mannen best wel op elkaar. Het zijn allebei echte do it zelfers Zeg maar het type Bart en Heiko. Alles wat ze aanraken, dat verandert in goud. En ze besluiten allebei... Zelf een huis te bouwen. Ik ben een beetje jaloers, want ik, alles wat ik aanraak gaat kapot. Dus, uh, um, ze bouwen een huis. En ze bouwen het ook allebei een beetje in dezelfde, uh, op dezelfde plek. Misschien zeg je, ja, maar dat staat er helemaal niet. Nou, dat, dat, dat zien we doordat ze allebei met precies dezelfde stormen te maken krijgen. Er is alleen één groot verschil tussen die twee mannen. En dat is de ondergrond waarop ze bouwen. He, de, de, de wijze man, de nadenkende man, die, die, die ziet dat zand, maar die graaft eerst al het zand weg, tot die diep, diep, diep uiteindelijk bij een, een rots terechtkomt. Rotsachtige grond. En hij bouwt dat huis op die rotsachtige grond. Want hij weet, als ik mijn huis op die rots bouw, dan is het onverwoestbaar. Nou, die dwaze man... Die, die heeft waarschijnlijk naar die, die wijze man gekeken en die denkt, wat een werk, onzin allemaal. Dat fundament zie je toch niet. Dus die, die ziet een prachtig plekje daar aan het strand, prachtig uitzicht over de zee, en die begint gewoon meteen te bouwen op zand. Fundering, hoe cares? Zie je toch niks van? Je hebt vast wel eens van de toren van Pisa gehoord. Wie is er wel eens geweest in Italië? Oh, ik zie best wel wat handen. Het schijnt echt helemaal niks aan te zijn. Klopt dat? Dus ga er niet heen. Maar de, de toren van Pisa eh, staat scheef. Omdat hij op veel te weinig fundament gebouwd is. Weet je wat Pisa, dus niet met twee z, maar met de s. Pisa betekent. Nee, het betekent letterlijk... Moeras of moerasachtige grond. Dus het is de, de toren van moerasachtige grond. Nou ja, om zonder fundament op moerasachtige grond te bouwen, dat is vragen om problemen. En dat is dus de reden dat die helemaal scheef staat. Maar wist je dat Nederland zijn eigen toren van Pisa kent? Wie weet waar deze toren staat? Delft, precies. Dit is de toren van de oude kerk in Delft. En waarom weet ik dit? Omdat ik in het centrum van Delft ben opgegroeid. En als ik uit mijn slaapkamerraam raam keek, dan keek ik uit op deze toren. En ik heb verschillende malen gehad dat ik ochtends mijn gordijn opende en naar die toren keek... ...en dat ik zeker wist dat die weer een stukje schever stond. En dat ik zeker wist dat die toren die dag ging instorten. Maar dan stelde ik mezelf gerust met het feit dat die scheef stond de andere kant op en niet onze kant op. Dus we hadden toch nergens last van. Erg, hè? Maar weet je waarom deze toren scheef staat opnieuw? Omdat op de plek, de kerk stond er al lang al... en ze wilden die toren voor de kerk bouwen, maar er was helemaal geen plek. Daar was een gracht. Dus ze besloten die gracht om te leggen... en die gracht waar die lag te dempen met, met allemaal vuil en zand... En ze bouwden die toren half op gedempte gracht en half op een zandrug. Nou, terwijl ze al aan het bouwen waren, begon die al scheef te staan. En op een gegeven moment zijn ze die toren op een scheve basis verder recht gaan bouwen. Als je goed kijkt, zie je ook een heel klein beetje een knik in de toren. Nou, inmiddels staat hij zo'n twee meter uit het lood. Dus. Ik denk niet dat hij nog om gaat vallen trouwens. Maar iedereen die een beetje verstand heeft van bouwen... Bart bijvoorbeeld... Die zal je vertellen dat de fundering van je gebouw het aller, aller, allerbelangrijkst is. Niet je dak. Niet je muren. Niet je inrichting. Vind ik best wel belangrijk. is Niet belangrijk of in ieder geval niet zo belangrijk... De fundering is het allerbelangrijkste. Vooral in Nederland, met die drassige grond. Er wordt alleen nog maar een gebouw neergezet nadat er eerst vele heipalen diep de grond zijn ingeramd. Je hoort af en toe dat, dat geluid eens boem, boem, boem. Is, is die tientallen meters diepe palen diep de grond in te krijgen, zodat het gebouw daarop gebouwd wordt. Alleen een dwaas haalt het in zijn hoofd om een gebouw te bouwen zonder fundering. Nou, zegt Jezus, zo is het ook met geloven. Je kunt elke dag hè, de tekst van de dag, bijbeltekst van de dag op je app lezen. Je kunt elke zondag naar Oase gaan en een preek horen. En na afloop zeggen, oh, wat was dat inspirerend en mooi, mooi gesproken. En je kunt elke week naar je Connectgroep gaan. Maar als je het niet in de praktijk brengt, dan ben je een dwaas, zegt Jezus. Dan heeft het totaal geen nut. Dan bouw je je leven op drijfzand. Maar, zegt Jezus, vers 24, wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Omcirkel die woorden in je Bijbel of in je app. En ernaar handelt. Weet je, daar praten we in de kerk niet zo heel veel over. We, we praten een heleboel over de belang van geloof en wat we moeten geloven. En dat is heel belangrijk, dat, dat geef ik toe. He, dat we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij onze Heer is en Redder is. Dat door zijn dood en opstanding wij vergeven mogen worden en verzoend mogen worden met God. En zeker mogen weten dat we eeuwig mogen leven met hem. Het is allemaal ontzettend belangrijk om dat te geloven. Maar doordat we zo'n sterke nadruk leggen op wat we geloven, vergeten we wel eens dat het minstens zo belangrijk is om dat geloof ook echt uit te leven. De Bijbel zegt geloof zonder daden is dood. Is niet ziek. Of is wat minder. Nee, is dood. Jezus zegt: aan de vruchten herken je de boom. Met andere woorden, het juiste geloof herken je aan de juiste daden. Ja, Jezus zelf, God zelf is onze rots. He, dat, dat, dat beleiden we. Maar zolang we ons geloof niet uitleven. En niet alleen horen, maar ook gehoorzamen, alleen dan bouwen we ook echt op die rots. Alleen dan is ons leven niet kapot te krijgen. Dan nou, denk je misschien, ja dat, dat zeg je leuk Martijn, en ik, ik, denk, ik denk dat ik het wel met je eens ben, maar, ben, maar is, dat, is dat niet onmogelijk? Ik weet niet of je de bergreden de afgelopen weken een beetje gelezen hebt, maar Jezus legt de lat best wel hoog, of niet? Hoe doen we dat dan? Ik zie Bob wijzen. Hoe doen we dat dan? En hoe doen we het op zo'n manier dat we het volhouden? Nou, ik geloof dat de Bijbel ons drie belangrijke aanwijzingen geeft. Hoe we dat kunnen doen en kunnen volhouden. De eerste aanwijzing is alles of niets. Nadat Jezus zijn bergreden afsluit met dat verhaal over twee mannen die een huis bouwen, staat er dit in vers 28. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. En hij daalde de berg af, en grote mensenmassa's volgden hem. Weet je, nog nooit hadden mensen iemand horen spreken met zoveel gezag, en autoriteit en wijsheid. Ze dachten, wauw. En ze waren eigenlijk wel heel benieuwd wat Jezus nog meer allemaal voor mooie dingen ging zeggen. En ze waren nog meer benieuwd wat hij allemaal ging doen. Wat voor wonderen die ging doen. Dit was een bijzondere man. Dus duizenden mensen begonnen Jezus te volgen. In één dag kreeg Jezus er tienduizenden volgers bij. Maar dan... Een paar hoofdstukken verder al, in Johannes 6, lezen we dit. Johannes 6, vers 60 staat er. Veel leerlingen die hem hadden gehoord, zeiden... Ja, maar dat zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? En vers 66 staat er dit. Toen liepen veel volgelingen van Jezus weg. Ze gingen niet langer met hem mee. En Jezus vroeg aan zijn twaalf leerlingen... Willen jullie soms ook weggaan? Simon Peters antwoordde, Heer, naar wie toe moeten wij gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Laten we eerlijk zijn. Jezus' woorden spreken ons niet altijd direct aan. Geven ons niet altijd meteen een lekker gevoel. En Jezus legt inderdaad de lat soms ontzettend hoog. Hij is soms ongelooflijk zwart, wit... En radicaal, en zijn ideeën gaan vaak recht in tegen de ideeën van de wereld waarin we leven. Het is niet alleen nu, maar het was al in de tijd van Jezus. Dus al snel lezen we, haken de massa's massaal af. Maar in plaats van in paniek te, denken, uh, paniek te raken en te denken, oh, oh nu, nu, nu ben ik in één dag 10.000 volgers kwijt, ik, ik moet even oppassen wat ik ga zeggen. He, mis, laat ik maar even wat dingen zeggen die mensen wel leuk vinden. Lezen we dit. In plaats daarvan zegt hij tegen zijn leerlingen. Willen jullie dan ook niet weggaan? Wauw. Wat een vrijheid. Weet je, Jezus dwingt en manipuleert niet. Maar hij geeft zijn volgelingen Compleet de vrije keuze. Wil je mij volgen of niet? Ook al heeft hij nog maar twaalf over. En dat vind ik zo mooi wat Petrus dan antwoordt namens de rest. Dan zegt hij, heer, naar wie moeten we anders gaan? Want inderdaad, uw woorden zijn soms behoorlijk radicaal en zwart-wit. En u legt de lat behoorlijk hoog. Maar ik heb geen idee naar wie ik anders zou moeten gaan voor, voor woorden die echt leven geven. Die eeuwig leven geven, die gelukkig leven geven. En vrienden, ik, ik geloof dat Jezus ook elk van ons diezelfde keuze geeft. Kiezen we ervoor om hem te volgen met alles wat in ons is? Of breken we de kosten en we komen we tot de conclusie dat het ons te veel kost? En lopen we weg. Dat zijn de enige twee keuzes die Jezus ons geeft. Alles of niets. We kunnen Jezus niet een beetje volgen. We kunnen niet een beetje uitkiezen wat ons wel aanspreekt in zijn woorden en wat niet. Oké, okay, dit spreekt me aan, dit, dit gehoorzaam ik. en Nee, dit, dit vind ik te lastig, dit leg ik naast me neer. Die keuze geeft Jezus ons niet. Het is alles of niets. He, om terug te komen op dat beeld wat Jezus noemt van een huis. Je kunt ook niet een huis bouwen op een klein beetje fundament en een klein beetje zonder fundament. 50-50. Dus hier sla je hijpalen en hier niet. Wat gebeurt er dan met dat huis? Bart? Uh, gaat scheef Gaat scheef en stort in. Het is alles of niets. Ik ben opgegroeid. In een liefdevol christelijk gezin. Maar op de een of andere manier. Was het beeld wat ik van God had. Een alziende en alwetende politieagent. Die vanuit de hemel. Constant op me neerkeek. En in een oneindig boekenbonnetje. Alles opschreef wat ik allemaal verkeerd deed. En dat was een heleboel. Want ik vond Gods geboden. Eigenlijk alleen maar moeilijk en lastig. Ik had alleen maar het idee. Dat ze de voorwaren. Om mij het leven zo moeilijk mogelijk te maken. En alle plezier weg te nemen. En niet dronken worden. Geen seks voor het huwelijk. Je ouders gehoorzamen. Pff. Maar nu 25 jaar later kan ik je echt vertellen. Dat ik God heb leren kennen als iemand die zo ongelooflijk goed en liefdevol en wijs is. Als een God die zo liefdevol is, dat hij in plaats van die bon uit te schrijven en mij de straf te geven, zelf de straf op zich nam aan het kruis. En al mijn zonde en gebrokenheid droeg en voor mij stierf. En ik heb God leren kennen als, als iemand die regels geeft, maar niet om ons te pesten, maar voor ons best wil. Gods geboden zijn om ons te beschermen. En ons het goede leven te geven. Een eeuwig leven. Ja. Hij geeft ons spelregels. Maar die spelregels zijn voor ons best wel. Hier, ik weet niet of jullie uh, soms wel eens een potje voetbal spelen of voetbal kijken. Maar het is, het is eigenlijk net zoals met voetbal. Moet je, probeer je eens voor te stellen een voetbalwedstrijd zonder regels. Kan je je voorstellen? Hoe zal dat gaan? Dat wordt één grote chaos. Constant zitten mensen elkaar in de weg, schoppen elkaar helemaal kapot. En de bal komt geen meter verder. Zo is het ook met ons leven. Als kinderen van God. Ja, Jezus geeft ons spelregels. Maar die zijn er juist voor ons best wel. Net zoals voetballers spelregels nodig hebben om hun gaven en talenten tot, tot volle bloei te laten komen. En te genieten van die vrijheid en de schoonheid van het spel. Zo hebben wij ook spelregels nodig. Om te genieten van het leven wat God ons geeft. Van de vrijheid die dat geeft. En juist het gehoorzamen van Jezus' woorden geeft zo ontzettend veel vrijheid en voldoening. En weet je, net zoals met Petrus, zou ik niet weten bij wie ik anders zou moeten zijn. Voor die woorden van leven. Voor die woorden van echt gelukkig en eeuwig leven. Nou, dat is het eerste. Het is alles of niets. En de keuze is aan ons. Het tweede is... Dat we Jezus' woorden alleen in de praktijk kunnen brengen uit genade en door de geest. Laat me uitleggen wat ik daarmee bedoel. Weet je wat heel belangrijk is, is dat we beseffen waarom we Jezus' woorden eigenlijk in de praktijk willen brengen. En willen gehoorzamen. Wat is onze motivatie? Is dat omdat we hard proberen om Gods liefde en, en goedkeuring te verdienen? Omdat we bang zijn, omdat we anders afwijzing ervaren van God. Weet je, als dat onze motivatie is, dan houden we het nooit vol. Dan lopen we constant op onze tenen en we weten nooit of we het goed genoeg doen. Het is ontzettend vermoeiend. En daarom geven heel veel mensen het geloof of religie op. Ze zeggen, dit is too much for me. Maar het goede nieuws van het evangelie is dit. Dat Jezus allang onze fouten en gebreken op zichzelf genomen heeft. En dat, dat hij voor onze zonde gestorven is en opgestaan is. Er niets is wat we kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden. En er niets is wat we kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden. Geloof je dat? Dat in Christus er niets is waardoor we kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden. En er niets is waardoor God minder van ons gaat houden. Hij houdt van ons. Punt. Ons leven leven we 100% uit genade. En als je dat gaat beseffen en ervaren, dan ga je niet langer proberen om Gods liefde te verdienen. Dan is het precies andersom. Omdat we weten dat we allang geliefd zijn, omdat we weten dat God goed is en genadig, gaan we er naar verlangen om zijn wil te doen. Niet omdat het moet, maar omdat we dat willen. Dat doen we echt vanuit een compleet andere motivatie. En je denkt misschien dat dat een subtiel verschil is, maar het maakt een wereld van verschil. Alleen dan houden we het vol. Toch? Amen? Amen. En weet je wat verder heel belangrijk is? Hé, hey, nu hou je mij uit mijn oor. Nee, ver, doe dat niet. Het is te strak. Sorry, dit is Ferdinand, goede vriend van mij, maar nu even niet. Ja. Ik ben helemaal uit mijn verhaal, jongens. Ik bid voor me. Wat verder heel belangrijk is om ons elke keer weer van bewust te zijn, is dat we uit eigen kracht Jezus helemaal niet kunnen volgen. Die bergreden die we net de afgelopen twaalf weken hebben gelezen, die kunnen we uit onszelf helemaal niet in de praktijk brengen. Die lat ligt inderdaad veel te hoog. Weet je, ik ben eerlijk gezegd, ben ik wel verbaasd. En teleurgesteld is een groot woord, maar wel verbaasd dat niemand, maar dan ook niemand van jullie, naar mij toe is gekomen de afgelopen twaalf weken. En heeft gezegd, Martijn, die bergreden is leuk en aardig, maar dat is too much. Dat gaat mij helemaal niet lukken ben ik veel te zwak voor. Veel te zondig. Dat kun je niet van mij vragen. Dat kan God niet van mij vragen. Nou, nogmaals, ik heb goed nieuws. Dat vraagt God ook niet van je. God wil helemaal niet dat jij op je tenen gaat lopen. Jezus vraagt ons alleen dingen waar hij ons eerste kracht voor geeft. Bijvoorbeeld dit. Wat Jezus vraagt in Matthäus 5, vers 43 tot 44. Daar vraagt hij dit. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Ik vind het al lastig genoeg om mijn buurman lief te hebben of mijn medeweggebruiker. Laat staan mijn vijanden. Ik ben vast de enige. Hoe kun je dit nou ooit in de praktijk brengen? Daarom is het zo belangrijk wat, dat we beseffen wat Jezus ook zegt in bijvoorbeeld Johannes 15, vers 5. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij, zegt Jezus, kun je niets. Vrienden, in het Engels zeggen ze, zeggen ze zo mooi... ...Jesus does not ask us to try harder, but He asks us to come closer. Laat ik het proberen te, te vertalen. Hij vraagt ons niet om harder ons best te doen. maar Hij vraagt ons om dichterbij te komen. Hij wil met ons verbonden zijn. En we raken verbonden met Jezus op het moment dat wij zeggen... ...Heer, ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw vergeving nodig... Ik geloof dat u voor mij gestorven bent, vul mij met uw geest. En dan doet hij dat. En door zijn geest vult hij ons dan met zijn liefde en zijn kracht en zijn waarheid. En dan gaat hij het door ons heen doen. En tot onze verbazing merken we dan dat het ons dan opeens wel lukt om te bidden voor die persoon die ons zo gekwetst heeft. Dan merken we het, dat het ons opeens wel lukt om te dealen met die verleiding. Dan merken we dat het opeens wel lukt om te dealen met onze boosheid. Dan krijgen we wel de kracht samen met Jezus. Wij in hem en hij in ons door zijn geest. Dus dat is het tweede. Uit genade en door de geest. Het derde is dwars door de storm. Vrienden, we krijgen allemaal te maken met stormen in ons leven. En weet je, heel veel mensen met wie ik spreek en die in God geloven, die hebben dan meteen als ze door een storm heen gaan het idee, God is boos op mij. God heeft mij verlaten. Ik heb iets verkeerds gedaan en daarom straft hij mij. Zie je dat, dit stuk. Zowel de wijze als de dwaze man, de man die iets goed doet en de man die iets verkeerd doet, die krijgen allebei te maken met precies dezelfde stormen. Het feit dat we door stormen heen gaan, zegt helemaal niets over onze relatie met God. De vraag is niet of we door stormen heen gaan, maar wanneer en hoe. Vrienden, we krijgen allemaal met stormen te maken, vroeg of later, die ons hele bestaan door elkaar schudden. En die ongenadige aan het licht brengen waar wij ons leven op bouwen. Wat ons fundament is. Chronische ziekte. Gebroken relaties. Werkeloosheid. Schulden. Conflicten. Sterfgevallen. In de familie. Of mensen die ons nabij zijn. Ik wil even een stukje persoonlijk... Verhaal delen. Vergeleken met veel van jullie heb ik eigenlijk best wel een makkelijk leven gehad. Voorspoedig leven. Weinig grote stormen. Maar er is een periode geweest dat ik zoveel stormen te verduren kreeg... dat ik dacht dat ik letterlijk en figuurlijk in ging storten. Het begon toen onze oudste dochter Eline anderhalf jaar was. En ze begon constant over te geven... Ze kreeg diarree of verstopping. En langzaam maar zeker zagen we haar magerder en magerder worden. Ze had op een gegeven moment nog maar zulke armjes en beentjes. Geen keer op keer gingen we naar de huisarts. En die zei alleen maar, oh dat is een buikgriep, dat gaat vanzelf weer over. Maar het ging niet over. Nou, na ongeveer een jaar kwamen we erachter dat ze een glutenintolerantie bleek te hebben. Zuliakie. Tenzij God een wonder doet, ongeneeslijk. Dat was de eerste storm. In diezelfde periode speelde er een ernstig conflict in Crossroads, waar ik toen voorganger was. Andere gemeenten. Um, een collega ging weg, maar die ging weg met ruzie. En die liet de gemeente in twee vechtende kampen achter. Ik was zelf niet betrokken bij die ruzie, maar toch heeft het me bijna twee jaar gekost om constant die verschillende mensen met elkaar te laten verzoenen. En het, ik ging er bijna aan onderdoor, kan ik je vertellen. Dat was de tweede storm. Vervolgens kreeg ik ook nog een chronische voorhoofdholteontsteking. Ik weet niet of je wel eens een voorhoofdholtontsteking hebt gehad. Je hebt constant die druk op je voorhoofd. Verschrikkelijke hoofdpijn. En je voelt je constant dood en doodmoe. Dus dat gebeurde ook nog eens. Vervolgens kreeg Linda's vader een agressieve vorm van Alzheimer. Ziekte. En zo'n agressieve vorm dat hij in een paar jaar zo ongelooflijk achteruit ging... dat hij al na een paar jaar overleed. En Linda's moeder die stortte compleet in. Mentaal, emotioneel, psychisch. En Linda moest constant inspringen. Ze woonde helemaal in Twente, dus ze moest constant op en neer. Terwijl we net een tweede hadden gekregen met alle slapeloze nachten van dien. Op een gegeven moment kwam ik thuis te zitten. Ik was op. Compleet op. Ik, ik voelde me echt letterlijk helemaal gebeukt. Door alle stormen die van alle kanten op me afkwamen. En constant schreeuwde ik het uit. Heer, waarom? Misschien herken je dat wel. Maar nu terugkijkend op die periode, zie ik, dat God die periode gebruikt heeft om mij te snoeien. En niet zo'n beetje ook. Voor die stormen huppelde ik eigenlijk overal doorheen in het leven. Tuurlijk, er kwamen wel eens moeilijkheden, maar dan gebruikte ik mijn intelligentie of mijn charme en dan kwam ik daar doorheen. Ik, ik zei in God te vertrouwen, maar eigenlijk vertrouwde ik vooral op mezelf. Nou, na die periode kon ik alleen nog maar op God vertrouwen. Ik was compleet gebroken. Maar in die gebrokenheid kon God zijn werk doen. En hij brak alle valse zekerheden af en bouwde het huis van mijn leven opnieuw op. Steen voor steen. Met zijn waarheid en liefde. En met vallen en opstaan leerde ik en leer ik nog steeds om op Jezus te vertrouwen. Op zijn woorden te vertrouwen als, als het fundament van mijn leven. En daardoor kan ik steeds beter de stormen aan. Conflicten of ziekten. Of mensen die je teleurstellen. Je kent het wel. Het blaast me niet meer omver. En daar ben ik zo dankbaar voor. Vrienden, ik wil afsluiten met de vraag, waar bouw jij je leven op? Waar bouw jij je leven op? Hoe stevig staat dat huis van jouw leven? Wat doe jij met Jezus' woorden? Hoor je ze? En doe je vervolgens lekker zelf waar jij zin in hebt? Of probeer je ze ook te gehoorzamen en in de praktijk te brengen? Weet je, Zo vaak houden we God verantwoordelijk en verwijten we hem de ruïne van ons leven, terwijl er eigenlijk maar één persoon verantwoordelijk is. En dat is wij zelf. Omdat God ons iets vertelde te doen en we deden het niet. We deden gewoon waar we zelf zin in hadden. Misschien ervaar jij op dit moment zelf wel, dat jij... Ervaart dat jouw leven één grote puinhoop is. En je wist dat je moest dealen met je boosheid en toch deed je het niet. Je wist dat je moest dealen met die ene verleiding en toch deed je het niet. Je wist dat je moest dealen met je, met je hebzucht en met, die, met je materialisme en toch deed je het niet. En nu zit je in schulden. En je zit op de brokstukken van je leven. En je hebt geen idee wat te doen. Vrienden, het goede nieuws is, het ongelooflijk goede nieuws is dat we altijd mogen terugkomen bij Jezus. Altijd weer mogen we terugkomen bij Jezus en mogen we zijn vergeving ontvangen. En diep van binnen zijn herstel. En wil hij weer opnieuw het gebouw van ons leven opbouwen. Steen voor steen, met zijn waarheid en met zijn liefde. Wil hij onze valse zekerheden wegnemen... En ons zijn fundament geven. En dat is Jezus zelf. Jezus is onze rots. En als we zijn woorden leven en met zijn hulp in de praktijk brengen, dan bouwen we op die rots. Dan staan we rotsvast. En elke keer weer, dan, dan worden we weer vervuld met zijn heilige geest. En door zijn geest in ons krijgen we steeds meer verlangen en kracht om zijn wil te doen. En daar wil ik voor bidden. Voor mijzelf. Want ik weet hoe makkelijk het is om elke keer toch weer op, op iets anders te vertrouwen dan op hem. En op zijn woorden. Zullen we bidden? Als jij het verlangen hebt dat, dat Jezus jouw fundament wordt dan wil ik je vragen om je ogen dicht te doen zodat je niet de ander ziet maar gewoon je handen omhoog te doen. En open te doen. Om opnieuw zijn geest ontvangen en Zijn genade en Zijn hulp. En te zeggen, Heer, ik heb U nodig. Wilt U het fundament van mijn leven zijn? Laten we bidden. Heer, U ziet ons zoals we hier vanmiddag zitten. U ziet ons en U ziet er ook waar we op vertrouwen, waar we ons leven op bouwen. U ziet de brokstukken van ons leven. En ik dank u zo ontzettend, Heer, dat we elke keer weer bij u mogen komen. Als ons fundament. Als onze God. Dat u diep van binnen herstel wilt geven en vergeving. En ons weer helemaal sterk wilt maken in u. En als we op u staan, op uw woorden, dan... Dan kunnen de stormen komen, maar dan staan we rotsvast. En dat bid ik voor mezelf en dat bid ik voor ons allemaal: dat dat realiteit zal zijn in ons leven. Kom met uw geest. En vul ons opnieuw. Geef ons een nieuw verlangen en nieuwe kracht. Om uw woorden niet alleen te horen, maar om ze ook echt in de praktijk te brengen. Want heer, ik geloof echt dat we dan pas echt gelukkig worden. In dit leven. En voor eeuwig. In uw machtige naam bidden we dat, Heer. Amen. Amen.